7 uur. met het NOS Journaal. In Amsterdam is vannacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde op het Leerdamhof in het stadsdeel Zuidoost. Het is nog onbekend wie de man is en of hij een bekende was van de politie. PvdA-leider Samsom zegt dat er ook na de zomer minder gas uit Groningen zal worden gehaald. Hij noemt het verhogen van de gasproductie ondenkbaar. Samsom gaat hiermee in tegen minister Kamp van Economische Zaken. Die zei maandag dat de gaswinning tijdelijk wordt verlaagd tot 16,5 miljard kuub. Op 1 juli neemt Kamp een besluit of de gaswinning daarna weer wordt verhoogd. De Nederlandse export van biologische landbouwproducten is het afgelopen jaar gestegen. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 928 miljoen euro een stijging van 11 ten opzichte van 2013. Met name onze biologische eieren, wortelen en tomaten zijn populair in het buitenland. Nederlanders eten zelf ook steeds meer biologisch. De binnenlandse consumptie is in vijf jaar meer dan verdubbeld d 66 wil speciale wijkagenten op middelbare scholen inzetten om extremisme bij jongeren op te sporen. Zo kan er snel ingegrepen worden als scholieren radicaliseren. Volgens d 66 hebben de AIVD en de politie niet de capaciteit om geradicaliseerde jongeren in de gaten te houden. Er zouden in heel Nederland zo'n 50 schoolwijkagenten moeten komen bij scholen met een verhoogd risico. In Driebergen is een vrijstaande villa aan de Hoofdstraat volledig uitgebrand. Er woont niemand in het huis, maar er wordt overdag wel lesgegeven. Een school met zo'n zestig leerlingen huurt het pand. De brand is lastig te blussen omdat de villa erg afgelegen ligt... en water van een andere plek moet komen. Het weer droog met vooral in het zuidoosten zon. De wind is zwak uit oost tot zuidoost bij zo'n 6 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A7 Hoornzaandam voor de afritwijde Wormer 2 kilometer. Op de N57 Brouwerstam richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15 4 kilometer. Tot zover de verkeers. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. Zie Zfm. ZFM. In 2015. Al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. Zie